Mark Visser met het NOS Journaal. Het nieuwe pensioenakkoord heeft de gelederen binnen de NVV niet kunnen sluiten. De twee grootste NVV-bonden, Affacabo en bondgenoten, vinden de toezeggingen van minister Kamp onvoldoende. Ze zeggen dat ze te weinig mensen in aanmerking komen voor de regeling waarmee ze kunnen sparen om toch op een 65ste te stoppen met werken.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 In Wallingsveen woedt een grote brand in twee bedrijfspanden. Het vuur brak vannacht rond half één uit in een meubelwinkel en sloeg al snel over naar het aangrenzende pand, onder meer oldtimers staan. Van een van de auto's is een brandstoftank ontploft. Beide panden worden als verloren beschouwd. Bij de brand is veel rook vrijgekomen en daarom zijn het voorzorg drie omliggende woningen ontruimd. Brandweerkorps uit verschillende regio's helpen bij de brand in Wallingsveen.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 Het weer tegen de ochtend toenemende bewolking uit het noordwesten, later gevolgd door buien en dan vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het. En Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zon, zee, Zandvoort en Zie FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Je ogen lachen zoals altijd. En je kijkt me aan. Even geniet ik van je evenwicht tot ik wat beter kijk. Je staat te staan aan een die wat op je lijkt. Ik lijk maar niet te willen weten.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 Bewijzen dat je bij me bent Ik kijk nog altijd naar de deur Alsof je elk moment kunt binnenlopen Zet de tafel elke avond nog wat twee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 Oh Life is long <laughs> It's okay. It's okay. If you're sleeping with me, it's alright. Right, right, right. well, as the years they pass us years, years, years, years, we stay young through each other's eye. And no matter how we get on, it's okay as long. I got you, baby. Yeah. Ça, à l'entrée de ton cœur sans combat, et j'ai suivi les chars lentement douceurs, quelque part là-bas, au milieu de tes rêves, au creux de ton sommeil dans tes nuits, un jour nouveau soleil, à nul autre pareil. En tu sais we weer naar de andere Do-do-do-do-do